In het donkere donkermerlokaaltje, kon het zo gezellig zijn. Want elk dorp deed hij aan, bleef minuten lang staan, maar bracht ieder toch waar hij moest zijn. In het noorden van Friesland, daar reed eens een tram met een gang van zo'n dertig per uur. Maar je weet hoe dat gaat, ook hij poetste de plaats en nu zingt men in Friesland vol vuur. In het dokkemeurlokaaltje kon het zo gezellig zijn, want elk dorp deed hij aan, minuten lang staan, maar bracht ieder toch waar hij moest zijn. Een commissie die kwam sprak haar oordeel toen uit, je was oud en daarbij nog antiek. Het vonnis werd toen geveld en je dagen geteld en voorbij was een stuk romantiek. In het dokkenmeur kon het zo gezellig zijn. Want elk dorp bleef hij aan, bleef minuten lang staan, maar bracht ieder toch waar hij moest zijn. In jouw plaats kwam een bus met een aardige zus, die haar kaartjes verkoopt met een lach. Maar op warm is of koud, zich aan voorschriften houdt en geen tijd heeft voor het nieuws van de dag. In het donkermerlokaaltje kon het zo gezellig zijn. Want elk dorp deed hij aan, bleef minuten lang staan, maar bracht ieder toch waar hij moest zijn. Oude Tram van Belleer, jou vergeet ik nooit meer, ook al hoor je niet bij deze tijd. Want heel diep in mijn hart is een plaatsje apart, aan lokaaltje van takken gewijd. In het Dokkummer lokaaltje kon het zo gezellig zijn. Want elk dorp deed hij aan, twee minuten lang staan, maar bracht ieder dat waar hij moest zijn.